Maar zou hem ook wat beter onder controle hebben kunnen krijgen. 43 minuten gespeeld. Bruma open naar de linkerkant van Het cel. Dat is een aardige bal richting Kuit. Is wel buitenspel. Ja, daar werd even over getwijfeld. En de assistentscheidsrechter haalt onmiddellijk de vlag in de lucht. Terwijl Bruma er eerder bij de bal is die dieper werd gespeeld richting Elmander dan de Zweedse Spits. Is het rennen voor volwassenen waar Matthijssen en Pieters uiteindelijk de bal over de achterlijn laten gaan. Maar dat lijkt me niet echt handig, want het is gewoon een corner. Misverstand eigenlijk daar. Waar de bal makkelijk binnengehouden kan worden. Maar Nederland klaarblijkelijk toch denkt dat die bal het laatst aangeraakt is door een Zweed. Op een of andere vreemde manier. Bal was ook heel lang onderweg. Maar nu krijg je in die slotfase van de eerste helft nog een gevaarlijk moment. Met een eerste corner voor de Zweden. Die vanaf de rechterkant genomen gaat worden. Aan lengte geen gebrek met de Zweden. Dat hebben we al eerder gezegd. Storfiets Melberg, De centrale verdedigers mee. Een halve minuut nog officieel in de eerste helft te gaan. 1-1 de stand. Toivonen meldt zich. Elman meldt zich. Er gaat een indraaiende bal komen. Die komt van Kelstreum. wordt weggekomen bij de eerste paal. Dan moet eigenlijk Strootman de rest doen, dat doet hij goed. En dan kan het zelf elftal misschien zelfs gaan kouter als Van de Vaart de bal meegeeft aan Strootman. En nu Van Persie als enige spits mee naar voren is. Van Persie, die ziet dat in zijn rug nu ook Huntelaar komt. Daar gaat de bal naartoe, maar die gaat achter Huntelaar komen, zodat het vaart er een beetje uit is. Het Nederlands elftal wel balbezit houdt, maar Zweden inmiddels weer het hele elftal achter de bal heeft. En het zelf elftal dus weer moet gaan puzzelen in plaats van dat het hoopte van de ruimte gebruik te kunnen maken. Strootman van de Vaart. Zo loopt de aanval, zoals gezegd, wel door. de glijdt weg. lach van de tribune. En balbezit voor Van der Wiel. Oh, hij stopt er ook meteen bij, die scheids. Ik denk, eens je mij uitlacht, ben klaar. Nee, dat is typisch Turks. Je ja. gaat zitten en dan fluit je af. 1-1 is de tussenstand. Ondertussen wordt er ook op andere velden gevoetbald. Het uh, sprookje voor België is definitief uit. Duitsland uh, verslaat de Belgen met 3-1. En ook de Turken... Wonnen vanavond, weliswaar met 1-0 van Azerbaijan. Maar het is genoeg om op de tweede plaats terecht uh, te komen, moet ik zeggen. Dan is er ook in groep F gespeeld: Kroatië, Letland 2-0, Georgië, Griekenland 1-2, Malta, Israël 0-2. Daardoor gaan de Grieken aan de leiding en zij plaatsen zich dus rechtstreeks voor het EK 2012. Kroatië is voordeel tot het spelen van play-offs. Er zijn nu drie ploegen zeker, daarvan Turkije, Kroatië en Montenegro was al zeker van de tweede plaats. Ondernemen in het buitenland? Doe dan mee aan de Vertrek nl Ondernemersprijs 2012 en win 11.000 euro aan prijzen.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 Ruim 3 over 9, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar de prijzen van nieuwbouwwoningen. Volgens een meerderheid in de Kamer is de prijs van een huis veel hoger dan nodig is. In 2003 kostte een koophuis gemiddeld 230.000 euro. En nu is dat een ton meer. PvdA en D66 vermoeden dat er sprake is van kunstmatige prijsopdrijving, omdat te veel betrokkenen aan de bouw willen verdienen. Zo zouden gemeenten te hoge bedragen rekenen voor de grond. Ook aannemers verhogen de rekening. CDA en VVD willen ook zo'n onderzoek. Morgen praat de Tweede Kamer met minister Donner over de woningmarkt.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 We'll We weer terug bij langs de Lijn en we kijken vooral naar Nederland tegen Zweden. Zweden-Nederland moet ik zeggen, Rustand 1-1, daar gaan we zo meteen verder over praten. En we uh, kijken ook nog uh, wat er verder gebeurt natuurlijk in Europa, want er wordt druk gevoetbald. Eerst even een mededeling over het WK Honkbal, dat is ook aan de gang. Uh, Nederland is zojuist begonnen aan de wedstrijd tegen Zuid-Korea. De eerste in de finale pool, belangrijk dus. Het duel kunt u live volgen via onze internetsite nos.nl. Goed, het is uh, rust in Zweden, maar inmiddels afgelopen de wedstrijd in groep A. De groep van Duitsland, België en Turkije... en ik heb het voor het journaal, moet ik eerlijk zeggen... Ronald, al verklapt. Ja. De Belgen hebben het niet, niet, nee. niet gered. Ik heb het voor de wedstrijd tegen Van Nederland al verklapt eigenlijk. Want toen was het 3-0. Ja. Uh, en Net na net rust, Gomez met de derde. Ik heb het kort gezegd. Dus het België heeft gestreden, maar is haar uiteindelijk uitgecounterd... in de, in de eerste helft. In de tweede helft was het een, uh, een wedstrijd... waarin beide ploegen snakten. Naar het einde kwam nog wel een goal uit een uh, corner van de Belgen... van Fedani. Uh, en toen werd het 3-1. En dat was het wat ah. betreft de Belgen, die gaan dus niet nee, naar het dus niet. En Duitsland is uh, net als Nederland wellicht. Nederland moet nog wel even winnen vanavond. Maar in elk geval met uh, 30 punten uit 10 wedstrijden de winnaar van uh, deze pool. En dat is knap. Jurie Mulder is ook ja. aangeschoven. Jurie, um, jij hebt ook gekeken naar die ja. Belgen. Ja, we uh, zitten ongeveer e boven met, tussen met, met 40 <laughs> schermen naar uh, 46 wedstrijden te kijken. Oké, okay, dat doe je en, goed. Uh, ja. En, uh, maar het is jammer dat de Belgen er niet bij zijn volgend jaar. In, uh, ja, dat Polen. is wel jammer, want ze hebben een leuke ploeg. Hè? En, uh, alleen ze hebben het laten liggen, heel zullig. Een keertje tegen Oostenrijk, geloof ik, 4-4. Uh, waar ze in de laatste, in de 93 e minuut nog een goal tegen krijgen. Waardoor het 4-4 wordt. Een keer een penalty gemist, dacht ik, tegen, tegen Turkije. Tegen, tegen Turkije een ja. keer. ja, dat, Die kunnen ze dan winnen. Hè? En, uh, en, en Dus ze hebben ook pech gehad. Maar ze hebben een goede ploeg. Alleen, ik heb wel het gevoel dat ze uh, er wel meer uit kan halen met die ploeg. Advocaat is ermee begonnen. Had, was het hem wel gelukt, denk je? Ja, als je echt heel erg koffiedik kijken, maar dat is nee, toch een ja. ander type trainer? Ja. Nee, nou ja, dat, dat, dat, dat is inderdaad moeilijk. Maar ik vind dat ze, ja, ze hebben heel, veel, heel veel talent hebben met Hazard. Hè? Eden Hazard, de Vorig jaar de beste speler van Frankrijk, Fellaini. Uh, uh, ja, en, en, ja, nou, uh, Geweldige speler, bij Bifica, heel, heel succesvol. Het komt er hier nog niet echt helemaal uit. En dus de Turken naar de play-offs... Ronald? Ja, want die winnen uh, ter nauwe nood weliswaar. Maar goed, dat, met 1-0 van Azerbeidzjan. Maar daar hebben we dus in, op een van die schermen ook naar gekeken. Ja. En Turkije was wel veel en, uh, en veel beter dan, uh, dan Ze Is eigenlijk nauwelijks in gevaar geweest. Maar maakt maar één goal. Maar gaat dan ook voor play-offs ja. spelen. Er is nog geen plaatsing voor het EK. Hè, dit. En, en Hiddink en de Mannen komen ook niet in aanmerking... voor de beste nummer twee positie. Dus play-offs voor, uh, voor Hiddink en EK. Uh, en dan EK moet je flink in de bak ook. Want dat team draait niet dinderend. Nee, dat is, niet, uh, dat, dat is geen team. Dat is een beetje het... Uh, het probleem, denk ik, van, uh, van Turkije. Wel heel veel kansen, maar misschien wel het. Ja, te individualistisch en, uh, en uh, te weinig team. Zijn er verder nog opvallende dingen die ja, je, je melden? Nou ja, die zijn, die zijn er wel. Met name wat betreft Griekenland. Kijk je Galisteas nog? Ja, ja. ja die, Ajax, heeft zich, die heeft zich vanavond weer onsterfelijk gemaakt voor uh, zijn land. Oh, Want Griekenland gaat namelijk, namelijk naar het EK. Door met 2-1 te winnen van uh, Georgië het stond 1-0 voor. Het maakt in de 79ste en 85ste minuten goals. En Galisteas maakt dus de winnende de 2-1. Waardoor hij Griekenland naar het EK schiet. Kroatië. Uh, is daar de nummer twee, uh, wind, uh, 2? Wint met 2-0 van Letland. Overigens moet Kroatië nog even wachten. Want het kan nog de beste nummer 2 zijn. Maar dat heeft van alles met Zweden ja. te maken. Dus die zitten daar nog op het, uh, op het vinkentouw. Dat zijn uh, denk ik even op dit moment. Ja, en Denemarken, Rusland, Rusland uh, staat uh, uh, voor. Met, uh, met 4-0 oh, ja. inmiddels tegen Andorra. Dus dat dik advocaat zich. In geval ik in de zie jouw speelschap nu hier op mijn scherm. Nou ja, kijk eens aan. Denen stonden voor tegen Portugal. Ja, dat is wel leuk. Denemarken-Portugal. Dat gaat natuurlijk in een rechtstreeks is... duel om de koppositie. Om de om het directe plaatsing. Michael Kroon-Daily, speler van Ajax en RKC... RKC. Ja. Ja, is uh, basisspeler daarnaast vele andere bekende, Maar hij heeft uh, de 1-0 binnengeschoten. Dat is de tussenstand bij Denemarken uh, tegen Portugal. Met daar nog Noorwegen op het vinkentouw. Maar dan moet het met hele grote cijfers winnen van Cyprus. En het is daar maar 2-1 op dit moment. Oké, Juri. En nu hier toch zit. Ja, de Denemarken zelf al. Uh, speelt tegen Zweden in Stockholm. Ja. Um, wat vind je van die wedstrijd? Hoe doet Nederland het? Nou goed, nee, ik, ik vind dat Nederland goed speelt. Tegen, het, het was sowieso een wedstrijd die, die, die goed begon. Hè. Heel, heel hoog tempo. En wat ik zo goed van, van Nederland vind in deze wedstrijd... is dat, dat de pasing zo precies is. Het is allemaal... Het, het, het, het. Kijk, ze, hebben ook, ze analyseren die tegenstanders heel goed. En, en uh, je weet bij, bij Zweden, die, moet, dan moet je dat, die, die staan allemaal in de positie. En in die, in die ruimtes tussen die spelers van Zweden... dan lopen die Nederlands precies goed vrij. En dan komt die bal keihard dan wordt die bal zacht gemaakt en gaat hij weer naar de volgende. En zo ontstaan er uh, toch een hoop mo mogelijkheden. En maar grote kansen? Nou, grote kansen. Uh, uh, uh, nou, een schitterende goal van Huntelaar. Zeker. Alsjeblieft, weet je wel, hoe die die bal inkopt. Dat is ongelooflijk. Ik vind van Persie heel goed spelen aan de rechterkant. Uh, van, der vaart, uh, kan van de uh, Vaart. Van de Vaart de rol goed op. Ja, vellen. ja, heel de ja. Strootman weer goed. Hè. En, uh, en ja, ik vind het gewoon. Kijk, het is ook best knap, want uh, het is toch een wedstrijd die voor Nederland misschien om niks meer gaat. Ja, die FIFA-wereldranglijst. Maar dus het, is toch, het ziet er allemaal heel fris uit. En uh, ze nou, zijn op en top gemotiveerd. Ik hoorde Jack uh, wel zeggen... Oranje voetbal een beetje hotel. Kan je daarin vinden? Nee dus, als ik jou zo hoor. <laughs> nee, ik vind, nou, ik vind het niet hotel. Nee, nee. Maar ja, goed... Met... Jack ziet het doorgaans wel goed. Maar ik, dat vond ik niet. Nee, ik, vind, ik vond juist dat ze heel fris en heel gemotiveerd en juist niet arrogant een balletje aan het tikken zijn. Nee, elke bal die gaat op volle snelheid. En uh, nee, dat vind ik helemaal niet. Een man als uh, Pieters, over wie nog wel eens wordt getwijfeld, die, die, die hier uh, continu opkomt. Ja, ja, goede voorzet weer op, uh, op Huntelaar. He, dat, en dat is ook niet de eerste keer dat dat, dat, dat gebeurt. Dus uh, nee, dat, uh, dat, uh, nee, ik vind het echt goed uitzien. Het doelpunt van de Zweden, daar Prachtig kon voor doelpunt. niks aan doen. Hè? Nee, maar dat is ook dat, dat, dat, een, een schoonheid van een doelpunt. Een, een, een, een vrije trap op 20 meter, precies in de kruising, op, een, op hoge snelheid gespeeld. Daar kun, ja, daar kun je die, misschien moet die muur springen, ik weet niet of ze bleven staan. Maar ja, kunt, dat, dat is gewoon geweldig gespeeld. Oké, okay, we gaan kijken naar de tweede ja, helft. Tweede helft. Lijkt me tijd voor een muziekje. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really love. Jay Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? We kunnen nog niet naar uh, Zweden. Want de verbinding is nog niet tot stand gekomen. is kennelijk iets fout gegaan. En uh, de spelers van Oranje komen nu langzaam het veld op. Is er al verbinding jongens? Vraag ik even aan de regie. Is er nog niet? Nou, kan ik, uh, wat kan ik u nog vertellen? Niet zo heel veel. Dus dat komt goed uit. Want de verbinding is er nu wel. Bassen, Jack, fijn. Jullie zijn er. We zijn er de, de hele tijd, alleen we hebben niet altijd even veel zin om naar jullie te luisteren. <laughs> en bedankt, hè. Goed die kloppen dicht van mij. Ja. Prima. Nee, we zijn er. Uh, we, kunnen, zonder, we, kunnen, in, ons, ja. we kunnen in ieder geval zien dat het Nederlands helftal uh, weer op het veld staat. Wat we niet kunnen zien, uh, maar nu wel een beetje, is dat uh, de Zweden ook uh, binnen de lijnen gaan uh, verschijnen. En dat we direct gaan beginnen aan de, de tweede helft uh, waar uh, we direct dus Jack. aan gaan beginnen. Jack, misschien ja. nou, ben je toch nog één keer naar me luisteren. Het was zo aardig, uh, Juri Mulder zat hier zojuist. Die was heel erg diep onder de indruk eigenlijk van Oranje. Van het vertonen spel, van, het, van de klasse, van het, van, het, van het supersnelle Pasen. Van het, uh, de, de frisheid. Ik, uh, Wat vind jij daarvan? Nou, jij, jij, jij, jij was wel iets minder enthousiast. Ja, ik vind het een beetje overdreven. Maar zo zie je maar dat uh, het ene moment het andere niet is. Want een heleboel mensen vonden Nederland-Moldavië niet om aan te zien. Maar ik heb 70 minuten genoten van een elftal dat de bal heel snel niet rondgaan. Maar wat dit Nederlands elftal zo nu en dan heeft... en dat is het enige waarvan Marwijk deze ploeg voor moet waarschuwen... is dat het een onchalante hautain wordt. En dan uh, straalt het er een beetje vanaf. Dan wordt er een beetje hakjes gedaan, ja. een beetje gek gedaan. Maar op het moment dat de ploeg gewoon geconcentreerd speelt... Uh, zit er zoveel voetballend vermogen in deze ploeg. Dat, uh, en, en dan zijn er nog een paar niet bij. Ja, dat je inmiddels uh, kan uh, zo zeggen. En gezien ook natuurlijk de resultaten van de laatste paar jaar. Dit is een van de sterkste teams van de wereld. En het is een van de sterkste Nederlandse elftalen die we ooit hebben ja. gehad. Je mist vier geheide basisspelers. En misschien als Afvalaai zich doorontwikkelt wel vijf. Ja. Maar die andere vier zijn natuurlijk en Robben en Sneijder, en Heidinga en Stekelenburg. En toch staat dit elftal nog steeds vier overeind. Dat is wel knap. Nog even één dingetje over Nigel de Jong. Terwijl de tweede helft nu in gang wordt gezet door het Nederlands elftal. Even heel kort. Die liep dus al heel vroeg in de wedstrijd warm. Wat blijkt van Bommel. Had wat last van zijn knie. En had wat uh, zitten voelen eraan. En blijkbaar naar de bank het teken gegeven van nou ik heb wat last. Maar uiteindelijk gaat het nog. Van Bommel staat er nog altijd. Maar om die reden dus al heel vroeg in het duel. Warmlopen van Nigel de Jong. Tweede helft begonnen. Het de Nederlands elftal heeft de bal via Pieters aan de linkerkant van het veld. Zweden terug weer op de eigen helft. Pieters naar Kuit. Kuit uh, van de middenlijn terug naar Pieters. En Pieters naar Matthijs. Matthijs uh, speelt de bal uh, naar de rechterkant. Waar uh, Van der Vaart even terug is gekomen. Om de bal uh, ter hoogte van de middencirkel naar de linkerkant te spelen. Naar Pieters. Pieters die de bal nu uh, voor het eerst eigenlijk een beetje onder de voet door laat glijden. Maar daarbij wordt uh, gered door Kuit. Kuit die uh, de bal uh, terugspeelt richting Matthijsen En Matthijsen uh, richting Bruma. Bruma ter hoogte van uh, de middencirkel. Uh, geeft de bal naar de rechterkant van het veld naar Van der Wiel. Van de Wiel uh, naar Wie even terug richting uh, Bruma. Bruma dan... Richting Strootman. Dat is in ieder geval een linie naar voren terwijl Kuit naar binnen komt. En de ruimte creëert eventueel voor Pieters. Pieters die dan de bal even terug speelt, Terwijl we volgens mij in een loopstraat hier zitten. Want iedereen loopt een beetje rond van de Zweden. Waarbij er één meneer is die heeft een draaicirkel van een uh, groot Amerikaanse slee. Want uh, dat zit nog wel even vast. Is het balbezit nu voor uh, Bruma. En Bruma speelt hem dan naar de rechterkant van het veld. Terwijl diegene die voor me zit denkt dat er weer volksliederen zijn omdat ik ben gaan staan. Maar Bas is veel groter en ziet dat het balbezit is voor Van Persie. Van Persie naar de Hundertlaar, Hundertlaar kaatst een beetje ongelukkig. Die had ook een hele grote meneer voor zich staan. Dat was in dit geval Kelsteum. En kon de bal ook niet zien aankomen. Ingooit voor Zweden aan de linkerkant van het veld. Olson doet dat na 46,5 minuut bij een 1-1 stand. In het Rasunda stadion in Solna Stockholm. Balbezit voor... Uh... Ja, dit ziet u thuis niet wat er nou gebeurd is. Omdat er allemaal mensen voor ons ruitje staan, heeft Jack net heel hard op het raam geslagen. Tegen om de mat daar, hand aan te ja, Om de mensen daar weg te krijgen. En nou zit er een ongelofelijke vlek op het raam. Die hij nu probeert weer met zijn trui af te poetsen. Misschien nee, dat we er nog een fotootje van maken. Jongetje, Houd Twitter in de gaten. Balbezit voor het Nederlands elftal via Pieters... die vanaf De linkerkant probeert een voorzet te geven. Eén van de Zweden raken. De bal uiteindelijk over de zijlijn ziet gaan. Ingooi voor het Nederlands elftal. De linkerkant. Waar Pieters zich mee gaat belasten. Doet dat op een meter of negen van de achterlijn. Waar de inworp nu is richting Kuit. Kuit richting Strootman. Strootman van de vaart raakt hem simpel kwijt. Kuit herstelt. En komt de bal bij de tweede paal. Waar Mastorovic er net eerder bij is dan Huntelaar. Dan uiteindelijk wordt de bal weggewerkt door Olsson. Naar voren gespeeld richting Elmander. Dan is er een duwtje van Strootman voor nodig om Toyvonen weg te zetten. Toyvonen geeft Strootman een duwtje terug. En het balbezit is in ieder geval voordeel zelf. Al Strootman heeft dan wat last. En denk ik van zijn linkerbeen. Waar Toivonen op terecht kwam. Dus die gaan elkaar ongetwijfeld nog tegenkomen te hertgang de komende dagen. Is het balbezit nu voor Strootman. Strootman ruimte aan de linkerkant bij Pieters. Bal even iets achter Pieters gespeeld. Daardoor het tempo een beetje uit die aanval. Maar Nederland loert op de mogelijkheid die er straks ongetwijfeld komt om op voorsprong te komen. Nu een soort trefbal waar Van Bommel wordt getroffen. Is het Elmander met Toyvonen tegen vier Nederlanders die je probeert uit te komen. Nog steeds Elmander, maar die valt dan. En, de scheidsrechter zegt niets aan de hand, waardoor Nederland wat ruimte heeft aan de rechterkant van het veld met Van Persie. Van Persie staat nog voor de middenlijn, heeft de bal aan de voet. Wacht tot uh, de zweet die voor hem staat, langs onhapt en kan uiteindelijk dan de bal toch niet naar voren spelen. Moet terug naar Matthijssen. En Matthijsen breed naar, uh, wie is dat? Van de Vaart. Die terug van de middenlijn nu staat. De bal kaatst uh, naar Huntelaar. Huntelaar terug. Dat loopt maar net goed af, omdat de bal eigenlijk een beetje uit het lood komt. En... Van de vaart met de sliding het balbezit voor het Nederland moet continueren. Dat doet hij uiteindelijk wel. Van Persie zit er dan even tussen Dan komt de bal voor de voeten van Bruma. En blijkbaar is het ongelooflijk gezellig geweest in de perskamer in de Rucht. Daar waar wij niet geweest zijn. Want dan komen nu nog steeds Zweedse collega's met dienbladen vol met eten <laughs> en drinken de tribune opgelopen. Ja, het is een lopend buffet wat langsloopt, moet ik ja, zeggen. Dat, dat hebben wij niks aan. Want ja, die ruit, als je nou iets harder geslagen had, dan waren we er vanaf geweest. Balbezit. balbezit voor van de vaart. <laughs> van de vaart Huntelaar aan de rechterkant van het veld uh, bij van de Wiel, van de Wiel. Met de, de lichtgevende schoentjes speelt de banden van de Vaart. En aan de linkerkant is er ruimte, maar centraal ook. Daar moet Van Persie scoren, doet dat niet. En uiteindelijk is het Kuit die wel scoort. Het is 2-1 voor het Nederlands helftal. In eerste instantie de bal van Van de Vaart komt terecht van, van, de, van Persie. Die kan net niet scoren in de rebound. Na de redding van Isaacson is het Kuit die gewoon scoort. Het Nederlands helftal weer op een voorsprong. Stond eerst achter met 1-0 na 14 minuten. Doelpunt Kelström. En nu is het uh, na een doelpunt van Huntelaar 1-1 rust. Een 2-1 voorsprong voor het Nederlands Elftal. Het lijkt allemaal alsof het geen enkele moeite kost. Iedere ploeg gaat er op dit moment aan tegen dit Nederlands Elftal. Nou, het is heel alert gespeeld. Van het blijft er weer in uit trouwens. Hè? Uh, midden in. Mastorovic dit keer. Ja. Ja, en dat betekent dat Van Persie kan ontsnappen. Nou wil Van Persie eigenlijk de bal heel mooi met veel gevoel om de keeper heen draaien. Waar hij dus uh, nou ja, op 2, 3, 4 meter afstand van staat. Maar Isaacson heeft daar nog een goede redding. Maar die terugstuiterende bal is dus nogmaals heel alert voor Kuit. Want die staat dan wel weer precies op de goede plek waar de bal komt om in het lege doel te koppen. Ja. Zo staat Nels Elfter dus toch met 1-2 voor. Uh, blijft dat lang zo? Ja, is daar Hens gemaakt. Penalty. Want uh, dan moet Matthijs die bal met de hand hebben gespeeld. Daar waar de Zweden eigenlijk vanaf de aftrap af dat strafgroepgebied van Nederland opzoeken. En uiteindelijk heeft ook de Turkse scheidsrechter gezien dat daar Hens uh, is gemaakt. Daar waar de Zweden wel heel actief appelleren... Matthijs in het duel met Elmande. Die probeert om de bal voor het doel te brengen. Ja. En Mathijs, ja speelt de bal met de hand. De regel is dat als je je handen op de rug houdt en je best doet om niet die bal tegen je hand te krijgen. Dat het allemaal mag. Nu deed Mathijsen zeker zijn best niet. De handen wapperden. De bal kwam er tegenaan. Ja, dan is er maar één straf. En dat is dat de bal op de stip gaat. En dat de Zweden heel snel na de goal van Kuit echt binnen de minuut de kans krijgen om weer langs zij te komen. En uh, degene die dat gaat doen is Larsson. Sebastian Larsson die de bal klaar heeft gelegd en dan nu in duel met Michel Vorm. Mag gaan kijken of hij dat voor elkaar kan krijgen. 1-2 is de stand. 51 minuten gespeeld. Larsson kijkt naar de scheidsrechter die nog wat mensen van oranje terugwijst. Daar komt de aanloop en Larsson scoort. Vorm duikt naar links. De bal gaat de andere hoek in en dat betekent dat de Zweden weer hoop krijgen. In hun jacht op de beste nummer 2 te zijn van deze EK kwalificatie. En dus rechts deze plaatsing. Voor het Europees kampioenschap. Daarvoor zal Zweden Oranje moeten verslaan. Dan weten ze het zeker. Anders wordt het afwachten en hopen geblazen. Maar voorlopig staan ze niet meer achter. Sebastian Larsson zorgt voor 2-2 vanaf 11 meter. Ja, voor alle duidelijkheid. De Zweden hebben zich in ieder geval geplaatst voor de barrage. Dus die gaan nog een wedstrijd spelen tegen een andere ploeg. Als ze niet de beste nummer 2 van alle nummers 2 worden in de groepen voor de barrage. Om zich alsnog te gaan plaatsen voor de EK. Dus de ploeg is nog zeker niet uitgeschakeld, ongeacht welk resultaat dan ook vanavond. Maar voorlopig is het 2-2. En Nederland, dat dus net op 2-1 was gekomen, krijgt binnen een minuut even een tikje op de kin. Met een terechte penalty. Die dus die benut wordt door Larsson. Valbezit voor het Nederlands zelf. Dan met Bruma. Bruma, in ieder geval voor het publiek is het leuk. Vier goals al gezien en uh, we spelen pas 52 minuten. De opening van Matthijssen uh, is goed. de rechterkant van het veld. Uh, de aanname van Van Persie is Inem Dito, dus ook goed. Met uh, Van Persie die binnendoordraait. Aan de linkerkant is er alle ruimte bij Pieters. Maar men uh, verkiest dan de bal uh, centraal te spelen naar Kuit. Kuit ook geen buitenspel op de inzet uh, van, uh, van de wiel. En uiteindelijk gaat die bal dan uh, via de voorzet van Kuit in de handen van Isaacson. En neemt Isaacson enige tijd, is het Melberg die de bal mee wil krijgen, krijgt hem ook mee. Maar kan hij in opbouwende zin iets? Nou ja, redelijk, want hij speelt hem naar Toyvonen. En die raakt de bal niet het laatste aan. Het is Matthijssen, waardoor halverwege de Nederlandse helft opeens de snelheid wordt gemaakt. Met Elmander die op de inworp snel doorgaat. Komt daar de 3-2? Daar komt de 3-2 wel of niet? Ja, die komt er. Het is Toyvonen die scoort. En binnen twee minuten is het van 1-2, 3-2 geworden. Wat een kankioenme wedstrijd is dit. Goed gedaan en niet alert van het Nederlands elftal. Niet opgelet bij de inworp. Niet opgelet bij de voorzitter van Elmander. En het is Toivonen die scoort. We spelen 52 minuten, nu 53 minuten. En het is opeens 3-2 voor de Zweden. Van Marwijk verloor pas twee keer met Oranje. Een oeverwedstrijd in het begin van zijn carrière als bondscoach in Eindhoven tegen Australië. Met een rode kaart voor Stegelenburg. Waardoor je een helft met 10 man speelde. Daarvan zei iedereen, nou ja, dat kan gebeuren. De WK-finale is bekend. En... Nu staat Oranje achter. Zou dit dan de derde worden? Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar Toivonen heeft wel Zweden op 3-2 gezet. Hij schiet die bal overigens wel knap in hoor, vanaf de rand van het strafschopgebied, Waar eigenlijk nog voor hem 4, 5, 6 mensen staan. Ook van zijn eigen ploeg. Die duiken uiteraard weg. Die van Oranje proberen daar nog een hoofd tegen te krijgen. Maar slagen er allemaal niet in. De bal gaat hoog tegen de tower. En zo zegt, ja, Jack zegt dat terecht. een wel krankzinnige fase in de wedstrijd. Waar na 50 minuten kuit Oranje op 1-2 zet. Maar drie minuten later de Zweden op met uh, 3-2 voorstaan. Het balbezit na de aftrap voor het Nederlands elftal via Matthijssen. Die dus ook niet zo'n gelukkige periode kent. Want de strafschop veroorzaakt met de hensbal. En er zo even ongelooflijk makkelijk wordt uitgelopen in dat duel met Elmander. Die... Een loopt alsof hij er niet staat. Werk aan de winkel voor Oranje. Van Bonden met een paas. Naar de linkerkant naar Pieters. Pieters met loestig voor zijn neus. De bal breed. Naar Strootman. Strootman kuit. 25, 30 meter van het doel. Terug naar Strootman. Terug naar Matthijsen. Matthijsen naar de rechterkant. Het doet mij een beetje denken aan de wedstrijd die Nederland in Amsterdam spelen tegen Hongarije. Toen het ook achterkwam. En opeens ging ik versnellen. En een achterstand in uh, no time weer omzetten in een voorsprong. Kijken of dat ook kan lukken hier in Stockholm. Met de voorzet van Pieters. En die gaat dan uiteindelijk via de voet van Lustig over de zijlijn of over de achterlijn moet ik zeggen. Het is de eerste corner voor Nederland in de tweede helft. Maar het is gewoon interessant. Het is uh, leuk om, uh, om te zien hoe uh, dit Nederlands zelf dan nu met zo'n achterstand omgaat. Want bij 2-1 voor, een paar minuten geleden had iedereen zoiets van nou lekker, dat wordt weer vingers in de neus. Niets aan de hand. Nu een paar tikjes op de kin en kijken hoe deze bokser zich daar uh, staande bij houdt. Hoekschop gaat komen van Van der Vaart. Een uitdraaiende bal vanaf de rechterkant. Wie kan de koppen? Daar kan, ja, wie kan er schieten is de betere vraag. Want gekopt wordt er door Bruma. Maar die kopt zo naar de grond dat die bal eigenlijk rond van de pendeltjes blijft hangen. En uiteindelijk Kelström is. Die kan schieten. Die wil dat wel doen. En die schiet de bal ook weg. Maar raakt hem zo ongelukkig dat die bal over de achterlijn gaat. En opnieuw een Hoekschop voor het Nederland zelf al oplevert. Zelf kan die er zien we op de monitor om lachen. Van der Vaart gaat nu opnieuw een hoekschop nemen. Vanaf dezelfde kant. Links uitdraaiende bal. Bruma van Persie. Wie wil de koppen? Huntelaar, maar die komt net niet bij de bal. Die bal wordt weggekopt. en opgevangen door Van Bommel. Van Bommel breed naar Strootman. Strootman terug naar Bruma. De Zweden jagen nu door. Zodat Bruma van de wiel is dat natuurlijk de bal moet terugspelen naar vorm. Applaus voor de Zweden om die reden. Maar het bal bezit voor het Nederlands elftal via Pieters. Pieters naar Van der Vaart. Die veel meer dan Sneijder ooit doet de bal komt vragen. Bijna in de achterste lijn is hij niet echt nodig. Ik heb hem wat liever uh, de positie waarop hij speelt wat weer vanuit de rug van een spits. Maar uh, dat doet hij uh, zeker niet. Is Pieters nu in balbezit. Terwijl Huntelaar gaat. Die bal van Pieters slecht is. En in de handen komt van Isaacson. Was er bij uh, een goede voorzet van Pieters een mogelijkheid. Omdat Huntelaar opeens wegdook vanuit de rug van zowel Mastorovic als Melberg. Maar die bal was gewoon te scherp. Isaacson uh, met uh, de verder trap naar voren. Probeert Elmander te bereiken. Dat gaat nog bijna lukken ook. Maar uh, raakt dan uiteindelijk uh, de bal niet Elmander. Zodat hij in de handen komt van uh, collega-doelman Michel Form. Aan de andere kant naar die verre trap van Isaacson. Strootman. Strootman aan de linkerkant van het veld. Dan Van Persie. buiten omgaat Pieters. Van Persie dus nu aan de linkerkant. Dan houdt die bal onder het lichaam. Uh, met Elm bij zich. Uh, kapt en draait. Krijgt de vrije trap mee. Vrije trap die snel genomen is. Kuit staat buiten spel, Wordt niet bereikt. Lustig zich uit. En dan moet Nederland proberen het balbezit te krijgen. Maar Toifonen zit er goed tussen. Maar die speelt de bal hard tussen twee man in. Uh, tussen Olsen en uh, Larsson. Maar Larsson kan dan uh, goed de bal naar voren spelen naar Kelstreum. En dan is er een sprintduel waar Van Wiel uiteindelijk als winnaar uit voor moet komen. Hoeft niet, want het is vorm die de bal hoog en ver de tribune in knalt. Het wordt wel energieker de wedstrijd. Dat er van beide kanten ook letterlijk meer energie in gepompt wordt. Oranje is natuurlijk in fase wat, nou ja, dat oogt soms wat laconiek. Omdat ze denken, tikkie, takkie, terug. het lukt allemaal wel. Nu wordt er behoorlijk in de zak geblazen. En zal iedereen toch zijn uiterste best moeten doen om deze 3-2 achterstand... Die het zelf al hier is, heeft opgelopen. Weer om te buigen in iets dat een wat positiever beeld geeft. Zweden wil natuurlijk gaan. Want Zweden weet met deze stand rechtstreeks geplaatst voor het wereldkampioenschap. En dat willen ze graag zo houden natuurlijk. Europees. Zweden, sorry, Europees kampioenschap natuurlijk. Daar komt Zweden weer vanaf de linkerkant van het veld. Vonen wacht op zijn kans voor het doel. Elmaner heeft de bal, staat met zijn rug naar het doel. Roept de hulp in van Olsson. Olson krijgt wel de bal, maar komt niet tot een voorzet. Omdat daar te veel mensen van het zelf al in de weg staan. Een ingooi is het gevolg voor Zweden aan de linkerkant van het veld. En dat Nederland zelf dan moet met iedereen, behalve Huntelaar, nu terug in dat eigen strafdropgebied. Ja, als het 4-2 wordt, dan uh, heb ik er een hard hoofd in. Want uh, met de inworp die van ver gaat komen, althans ver het 16 -meter gebied in komen, moet Nederland oppassen. Elm van, op uh, de 16 meter lijn staat helemaal aan de linkerkant. Gooit die bal in, komt de hoogte van de penalty stip. Wordt weggewerkt? Nee, niet. Bruma kopt slecht weg. Toyfone scoort niet, ook niet. Elmander scoort wel, nee ook niet. Wat een kans nu opeens voor de Zweden naar slecht uh, en onattent verdedigen. Waar uh, iedereen en alles mistimed in het hart van de Nederlandse verdediging. Waar Bruma ernaast zit, waar Van der Wiel, je zou bijna zeggen traditiegetrouw, ernaast zit. En dan is het uiteindelijk de inzet van Elmander die niet hard genoeg is. Maar ja, het is onzorgvuldig wat er nu gebeurt uh, bij Nederland. En uh, ook, jij zei het al eerder, opvallend dat Van der Wiel dan toch altijd weer degene is die ook weer een hoofd intrekt. Balbezit zit nu met Elm. Elm lustig... Uh, Elm weer aangespeeld. Doet dat nonchalant. Maar de overname is er dan voor het Nederlands Elftal. Van de Vaart. Huntelaar. 10 meter over de middellijn. Aan de rechterkant van het veld van Persie. Nederland nou, Elftal moet in deze fase laten zien wat het waard is. En aan de linkerkant balbezit dus. Van Persie, Van de Vaart. Ook Van de Wiel komt weer mee. Huntelaar voor het doel. kuit voor het doel. Daar valt de bal tussenin. Wordt opgeruimd door Mastorovic. Opnieuw ingebracht nu door Strootman. Weggewerkt door de Zweden. Strootman wil naar de bal. Zegt ik word vastgehouden, krijgt een vrij schop. Dat scheidsretten... is erg op appelleren. Ja, dat heb ik inderdaad eerder gezien vanavond. Nu zegt Strootman die zijn handen opsteekt en kijkt opzij naar de scheidsrechter. Gebeurt daar niet iets. Ik had de indruk dat allemaal wel meeviel. Oh, nou ja, de herhaling wijst uit dat Elm Hens maakt. Niet zozeer vasthouden, maar hij maakt Hens. En dat heeft de scheidsrechter dan gezien. Dat had ik eerder gezegd niet gezien. Maar daar is de ik dan weer goed voor. Dat uh, betekent dat de vrije schot voor Oranje dus gewoon toch terecht is. 30 meter is de afstand tot het doel van de vaart. Van Bommel, Huntelaar bij de bal. Een viermans muur, een uur gespeeld. En een 3-2 achterstand voor Oranje. En de scheidsrechter die gewoon het muurtje eindelijk eens hier een op 9 meter zet. Euh, zoals het eigenlijk altijd zou moeten. Waardoor er een mogelijkheid is voor Huntelaar, voor Van der Vaart, voor Van Bommel. Wie gaat hem nemen? Strootman in ieder geval niet. Want die staat met zijn gezicht de andere kant op. Huntelaar schiet en die schiet hem erin. Nee! Het scheelt heel erg weinig zeg. Wat een goede vrije trap van uh, Klaas-Jan Huntelaar. Het scheelt onvoorstelbaar weinig. Die bal, die... Uh, nou, het is... is het Ja, Max. Goeie bal. Zeker ja. goede bal. Dat mag hij dan een keer doen. Want normaal weet je één ding zeker. En dat is dat Wesley Sneijder tegen iedereen zegt wegwezen. Ik doe het. Maar nu is dat een keer niet het geval. En Huntelaar blijkt dat dan heel aardig te kunnen. Het is fijn dat je zeg maar, als backup mensen hebt die kunt je ook beheren. Elm kopt een bal door. Nu die op het hoofd van Pieters. Dat betekent dat Neil zelf al de bal weer heeft. Kuit ter hoogte van de middenlijn. Kan de bal niet onder controle krijgen. Ik denk dat hij nog een klein duwtje krijgt overigens in het duel met Elm. Dat wordt door de scheidsrechter en ook door de assistent die daar vrij dichtbij staat. Overigens niet als zodanig beoordeeld. En Loestie mag een ingooien nemen voor Zweden. Zweden terwijl Van der Vaart wijst waar de dekking moet komen. Gaat de bal over Svensson heen. Wordt weggekopt door het Nederlands Elftal. Dan moet Van der Vaart eigenlijk de lucht in. Doet dat niet. Komt de bal weer op het hoofd van Elmander. Elmander toyvonen. Hens gemaakt door Strootman scheidsrechter zegt ja, vrije schop voor Zweden. En dus schuift het hele spul weer op in de richting van het strafschopgebied van vorm. En komen ook de lange mensen weer mee. Daar is Melberg, daar is Mastorovic, Toivonen, Elmander. Dat zijn de mensen die zich melden in het strafschopgebied van het uh, Nederlands elftal. De vrije schop gaat genomen worden door Kelström. Kelström, de maker van de, de eerste treffer van de Zweden. Maar toen was het een vrije trap die uh, aanmerkelijk dichterbij was. neemt wel uh, zijn passen. Een beetje Ronaldo-achtige pas, alleen, alleen die gaat recht achter de bal staan. Hij staat, Kelström, in een hoek van 90 graden op de bal. Bal komt nu indraaien. hard. en vorm pakten. Als er een voetje tegenaan was gegaan was het komeet geworden. Nu uiteindelijk komt hij uh, makkelijk in de handen van vorm. Terwijl volgens mij uh, El Tiro Edia zich aan het warmlopen is bij het Nederlands Elftal. Dat is Matthijs in balbezit, de hoogte van de middellijn. 10 meter uh, het, uh, bij het stafzorgbied moet ik zeggen. 10 meter daarvoor uh, was uh, Van Bommel. Nederland doet het allemaal op zijn 30. Dus het is... Uh, traag op dit moment. Er zit weinig snelheid aan de bal. Misschien nu met Kuit dat er wat meer dreiging komt. Kuit nu aan de rechterkant van het veld, terwijl Van Persie links staat van de, van de wiel. Van de wiel kan eigenlijk niet veel anders doen. dan De bal naast te spelen doet dat richting Van Bommel. Van Bommel speelt een strootman in de dekking. Strootman komt eruit. Zoals ook van de vaart eruit komt. Dan Kuit. Aan de rechterkant van het veld moet er een goede voorzet komen. Die komt er wel, maar die wordt uiteindelijk via de rug van de verdediger over de zijlijn gegleden. Ik weet niet wie het was. net nee, het was de nummer 7. Het was Larsson die de bal over de achterlijn glijdt. Het is een corner voor het Nederlands Elftal. De derde in de tweede helft. En Van de Vaart met zijn linker van rechts. Hoekschopbevouding 5-1 voor Oranje. Van de Vaart met een variant. De bal richting de punt van het strafhofgebied. Waar Van Bommel terugkaatst. Van de Vaart dan de bal opnieuw inbrengt. Loestieg wegkoopt. En dan moet het Nederlands Elftal zorgen dat het de bal zo snel mogelijk weer terugkrijgt. Dat lukt via Van Bommel. En via Pieters. Die nu wel fel op de huid wordt gezeten. Door de man die gooit met zijn krachten werkelijk. Sebastian Larsson. En ook nu weer ervoor zorgt dat Pieters niet anders kan. dan de bal terugspelen naar vorm. Zo krijgt Zweden de tijd om rustig weer te staan. Zoals ze willen staan. Na het afslaan van die hoekschop. En het Nederlands elftal ziet weer uh, kans om toch te komen. En dat dus massaal gaat doen. Via Van Bommel nu. Ter hoogte van de middenlijn. In de middencirkel. Naar de rechterkant van het veld. Van de vaart. Kijkt en zoekt. Staat stil. Houdt even halt. Krijgt Toijfone op bezoek. Dan gaat de bal breed naar Pieters. Pieters met Van Persie aan de linkerkant van het veld. Wil de bal eroverheen scheppen bij Loestig. Van Persie start goed. Loestig herstelt. Krijgt hij wel of geen tikje van Van Persie? Nee, zegt de scheidsrechter En dan heeft Loestieck de bal het laatst geraakt. En komt er opnieuw een hoekschop voor Oranje. Van Persie zet de verdediger zo onder druk dat hij schrikt, struikelt en de bal over zijn eigen achterlijn loopt. Scheidsrechter, die overigens wel over, overal heel dichtbij staat. En ook dit uh, blijkbaar heel goed heeft gezien. Met de corner die genomen gaat worden van de, de linkerkant. Indraaiend met Van Bommel, rechtervoet. Uh, Isaacson blijft staan. Kans om in te koppen. Redding na de inzet van Bruma is uh, met de voeten van uh, Isaacson. Het was overigens Huntelaar die kopte. En dan is het Kelstreum die uh, eruit kan. Kelstreum met de bal diep gespeeld. Diep gespeeld, waar Olsen uh, het sprintduel uiteindelijk verliest. Van, van de Wiel die dat prima doet en de bal terug richting vorm naar vorm Pieters. En Pieters die de bal speelt richting Van de Vaart. Van de Vaart die zeker niet slecht speelt in deze wedstrijd. Goede openingen heeft zoals ook nu aan de linkerkant van het veld. Waar Van Bommel is gebleven na de nemen van de corner. Een meter of tien over de middenlijn. Weer naar Van de Vaart. Van de Vaart nu ter hoogte van de middencirkel. Kuit aan de rechterkant is er wat ruimte. Wordt weliswaar in eerste instantie niet gezien. In tweede instantie wel gezien nu door Van de Vaart. Van de Wiel neemt de bal goed aan. Doet dat met een mannetje bij zich. Buitenom gaat dan Kuit. Kuit geeft die bal voor. Maar schiet hem over het doel. En zegt dan die bal wordt aangeraakt. Terwijl iedereen en alles te loopt. De Kuit meteen appelleert van hij wordt aangeraakt. En ook de grensrechter aan de andere kant. Dat klaarblijkelijk heeft gezien. Corner voor het Nederlands elftal. En misschien dat daar dan nu die gelijkmaker komt. De zevende dus al in deze wedstrijd. Terwijl we op de monitor nog maar eens kijken naar de herhaling van de kopstoot van Huntelaar. Van zo even die een goede redding. Opleverde uiteindelijk van Isaacsson. Die met de voeten in de korte hoek nog uh, voorkomen kon dat het toen 3-3 werd. Wordt het dat nu wel als de indruiende bal komt? Van, van de vaart bij de eerste paal. Doelman met de hand er naartoe. Dat is genoeg. Bal stuit het weg. Dan zou Strootman van afstand kunnen schieten. Schot wordt onderweg aangeraakt en verdwijnt dan aan de linkerkant. Over de zijlijn. Het kraakt langzaam, maar zeker wel achterin bij de Zweden. Die het niet meer altijd weten waar ze het zoeken moeten. En zien dat Oranje nu wel vrij fors en vol overgave komt. Zweden hopen op counters en tegenstoten, maar zien voorlopig dat het heel erg wit is op hun helft. De kleur waarin Oranje speelt vanavond. Pieters met een 1-2 met Strootman verspeelt de bal. Uitverdediger van de Zweden is niet meer dan een lange trap waar Toyvonen nu wel manmoedig achterna loopt, achteraan loopt. Maar uiteindelijk ziet hij dat die bal weer prooi is voor het Nederlands elftal. De druk neemt toe. Oranje is na 65 minuten op jacht naar een gelijkmaker. Ja, de omsingeling is begonnen met uh, Huntelaar, die de bal uh, niet goed doorspeelt. Uh, claimt dat hij een trapje kreeg. De dus scheidsrechter laat terecht doorspelen. Olsson uh, trapt de bal dan weg. Nederland neemt over via Van der Vaart en Kuit. Halverwege de helft van uh, Zweden. Kuit dan uh, met de inworp, uh, bal over de zijlijn gegaan. Iedereen kijkt eigenlijk verbaasd waarom hij die, die bal in de handen pakt, maar hij is echt over de zijlijn. En zo kan uh, Nederland de hoogte van de middellijn weer aanzetten voor een nieuwe aanval via van de Vaart. Van de Vaart uh, door richting Strootman. Strootman uh, tussen de linies in van de Vaart. Nee, aan de linkerkant wel met van Persie van Persie Pieters. Pieters die de bal een beetje achter zich krijgt, speelt de bal naar de Strootman. Uh, daar gaat van Persie ruimte creëren voor uh, Pieters die de bal nu kan voorgeven. Moet voorgeven, bal bij de eerste paal wordt weggewerkt en is een corner. Weer een corner voor Nederland, weer uh, zijn de protesten van de Zweden. Leek het mij ook eerlijk gezegd de punt van de schoen van, van Persie. Maar volgens de scheidsrechter was het de punt van de schoen van Lustig. En zo gaat de bal over de achterlijn. En heeft Nederland wederom een corner. Nederland vol overgave en met volle energie. Scheelt toch wel even een stukje. Want het is plotseling toch echt aardiger om te zien. Het is gevaarlijker, het is dreigender. Daar komt de hoekschop op het hoofd van van Persie bijna. Maar bijna telt niet. Bij de tweede paal wordt die bal... Nou ja, bij de tweede paal. Ver voorbij de tweede paal. Opgevangen door Bruma. Die staat bij de cornervlag nu. Draait wel om zijn tegenstander. Geeft ook wel een voorzet. Maar die bal smoort... En wordt opgevangen door Kelstreum. Kelstreum aan de linkerkant is Olsson in beweging gekomen. Die is snel. Kan twee mensen voorbij lopen. Matthijsen grijpt in, maar doet dat maar half. Dan komt Toivonen aan de bal en dreigt nu een serieuze Zweedse counter. Met balbezit voor Elm. En aan de rechterkant ook Loestig die er overheen komt. Maar de bal gaat breed naar Toijvonen. Nederlands Elftal inmiddels toch weer voldoende mensen achter de bal. Loestig wordt aangespeeld als rechtsbuiten nu deze bek. Verspeelt de bal. Maakt dan een overtreding ook. Omdat hij iets te enthousiast het duel ingaat. Met Strootman. En Strootman een behoorlijke tik geeft. Steekt verontschuldigend zijn hand op. Gek genoeg niet naar Strootman. Maar naar de scheidsrechter die fluit. En hem een soort laatste waarschuwing geeft. En zegt nog één keer. en Je krijgt geel. Dat blijft hem dan nu bespaard. De schade als Strootman valt mee. Die trekken nog wat. Maar loopt de pijn eruit. En de vrije schop is inmiddels genomen. Niet alleen Elia loopt zich volgens mij waar. Maar nu is ook Luc de Jong. Ja. Terwijl het balbezit is op drie kwart van de wedstrijd voor Nederland. Met die 3-2 achterstand. Uh, Huntelaar tussen twee mannen in. In de kluts gaat de bal via de voeten van Elmander over de zijlijn. En kan Huntelaar de inworp nemen. Laat het over aan Van der Wiel. Nee, toch. Huntelaar. Snelheid is geboden. Lijkt hij uit te willen stralen. En geeft de bal snel richting Bruma. Aan de linkerkant is er weer wat ruimte. Dat ziet Matthijs ook. Aan de rechterkant ook. En daar is Van Persie gebleven. Van Persie neemt de bal goed aan op de borst. Heeft Larsson bij zich. Maakt een lichaamschijnbeweging. En probeert die bal richting het 16 meter gebied te spelen. Daar is de weg enigszins volgelopen. Dus dan maar naar de rechterkant van de wiel. Bal tegen het lichaam aan van Olson. En zo een vrije trap, een corner moet ik zeggen. Voor het Nederlandse zelfval. Het is de volgende. Het is inmiddels de negende corner voor het Nederlands elftal En weer van de rechterkant. En weer met de linkervoet van de vaart. Daar gaat er wel in denk ik nog. Vroeg of laat. Nu 68 minuten. Zweden staat voor met 3-2. De derde goal gemaakt door Toivonen in drie rare minuten. Met drie goals. Nu de hoekschop. Die bal bij de tweede paal. Bij de eerste paal bijna rechtstreeks het draait, daar zit Elm tussen. Elm kan de bal raken, maar wel weer ten koste van de volgende hoekschop voor Oranje. De tiende en dus weer van de vaart. Lange mensen blijven staan. Huntelaar kiest positie, Matthijs kiest positie. Met bal gaat naar Van Bommel. Van Bommel van afstand schiet, maar raakt de bal niet goed. Doet het met de binnenkant. Dan krijgt Stroopman de bal tegen de hand in de poging om daar te controleren. Zweden appelleert massaal. De scheidsrechter fluit en zegt we gaan een vrij schop geven aan de Zweden. Die even op adem kunnen komen. Nadat ze in korte tijd wel heel veel Nederlandse hoekschoppen tegen hebben gekregen. En wel heel veel momenten van dreiging hebben gevoeld. En wel heel erg het gevoel zullen hebben gehad dat als dit nog 22 minuten moet duren. Dat je je serieus moet afvragen of je dat volhoudt. Nogmaals Zweden met deze stand. En daar strijden ze natuurlijk voor. Is rechtstreeks geplaatst voor het EK. En zal er dus veel voor over hebben om de stand zo te houden. Het is voorlopig 3-2. 3-2, terwijl Bruma het duel wint van Elmander en ook nog een keer probeert het duel te winnen van Toyvonen. Toyvonen maakt zich kleiner volgens de scheidsrechter, maar ik had het idee dat er meer een onbeheerste sprong van Bruma over Toyvonen heen plaatsvond. In ieder geval krijgt Nederland de vrije trap op 16 meter van de achterlijn, op 2 meter van de zijlijn bij de eigen 16 meter lijn. Dus Nederland is nog ver weg van het doel van Isaacson met de vrije trap die nu genomen gaat worden door Bruma. Welkom recht op de helft van de Zweden. Zou een hele makkelijke prooi moeten zijn voor Mastorovic. Is dat ook. Dan de doorkoep van Kelstreum, Dat is onzorgvuldig. Nederland krijgt dan een inworp 10 meter voor de middenlijn. En van de wiel heeft het balbezit. Terwijl net bij die overtreding. Of die hensbal van Strootman. Elmander tegen Van Marwijk zei. Doe nou lekker rustig aan. Maak je niet zo druk. Met andere woorden. Wij zijn hartstikke tevreden. Dus wint jij er nou maar niet op. Ik denk toch dat hij dat aan het doen is. Omdat Nederland nog steeds tegen de achterstand aankijkt. En Van Mommel een buitengewoon slechte bal geeft. Waar een misverstand tussen Van Persie en Van de Wiel toe leidt dat de bal over de zijlijn gaat. We spelen. Nog ruim 20 minuten. Nederland staat achter. Het is opmerkelijk. Telia gaat komen. Die sorry. wordt van Marwijk gewenkt en mag zich gaan melden in het elftal. Dat zal dan in 9 van de 10 gevallen, is dat namelijk zo, zijn voor Van der Vaart. Die wel eens gekscherend zegt, niet alleen in Oranje trouwens, maar ook bij Spurs. Ik heb een contract voor een minuut of 70 en dan moet ik er altijd uit. Daar is hij dan ook wel een keer boos over geweest. Weet u nog, thuis tegen Finland aan het begin van deze kwalificatiecyclus. Balbezit voor Zweden. Elmander krijgt van... Elm. En uh, Elm loopt dan zelf door naar de rechterkant. Elmander draait. Onder druk van Matthijs de andere kant op. Dan, dan valt er een gat. En dan krijgt Toyfone de bal rand. op Toivonen gebied. Toyfone schiet. Gehaast. En niet zorgvuldig. Niet nauwkeurig. Twee, drie meter naast het doel van Vorm. Het is in ieder geval weer eens een prikje van de Zweden. Die zich weinig hebben kunnen laten zien daar. Het uitverdedigen van het Nederlands elftal. Vorm naar Matthijs Matthijs terug naar Vorm. Toyfone pendelt daar wat tussen. En dan komt er een diepe bal op het hoofd van Lustig. En dan hebben de Zweden via Elm de bal eigenlijk heel snel weer terug. Elm van Bommel zit er even tussen. Dan maakt Matthijsen denk ik een overtreding duel met Elmander. Daar wordt niet voor gevloot. Het Nederlandse Elftal heeft de bal. En heeft de bal via Bruma. Bruma van de wiel. Van de wiel uh, kijkt naar Van Persie die hij niet kan bereiken. Omdat uh, de Zweden zich terecht laten terugplooien. En die 3-2 voorsprong op 19 minuten van het einde. Koesteren als uh, iets heel bijzonders. En dat is het ook. Want als het zo blijft, het is gezegd. Dan uh, heeft Zweden zich ook geplaatst voor het EK. Als de beste nummer 2 van alle pools. Nu met Van der Vaart, van de vaart naar de rechterkant van het veld en van de wiel. De ruimte is er misschien daar bij Van Persie. Van Persie wil. De bal naar voren spelen richting uh, Huntelaar kon niet. Dus maar naar Van der Wiel. Nu weer uh, Van Persie. Van Persie nu wel richting 16 meter gebied. Overtreding leek dat van Van der Vaart. Van Bommel moet gewoon schieten. Maar doet het met zijn binnenkantje. Zoals hij net ook die, vrije, die bal die afsloeg. Veel te achterloos doet. Van Marwijk maakt dan ook een mismoedige baar. Hij moet gewoon uithalen. En ala uh, ooit wat hij deed uh, op Whitehart Lane tegen Engeland. Die bal vol op de slof raken. Want dan heeft hij een geweldig schot. Nu is het allemaal net iets te mooi. Iets te makkelijk. En dus staat Nederland op een 3-2 achterstand. Heeft het wel bal bezit dan hebben de zweden alleen mogelijkheid op het counteren maar het is moeilijk om een gaatje te vinden in de defensie van de Geelhende. Balbezit voor het nou zelf al 70% begrijp ik en het uh, balbezit nu voor van Bommel. Van Bommel die krijgt van Pieters in het midden strootman die heeft een beetje ruimte. De bal naar de rechterkant van de Wiel. Nu zou het gevaarlijk kunnen worden als de voorzet goed is van de Wiel die is ja. Dat is een hele is slechte voorzet. Een het is, het voorzet. is eigenlijk nog meer een soort mislukt schot. Want die bal ploft bij de tweede paal nog bijna ja, binnen. Gaat maar een meter voor langs, het, is het is nooit een schot nee, van een, een, een rechtsbekkig binnenkant. Het een hele slechte voorzet. He? Zit, zit totaal niet in de wedstrijd. Kuit gaat Dit eruit. Dit keer gaat Van de Vaart er is niet uit. En inderdaad is Kuit de man die naar de kant gaat. De man die erin komt. Dat hadden we al aangekondigd. Het is dus Elia. En het gebeurt allemaal... In minuut waar zitten we 3.74 van deze wedstrijd. Elia raakt zoals hij dat eigenlijk altijd doet. De middenlijn nog even aan. Slaat een kruisje. En zegt in minuut 73. Hier ben ik. Hij valt eigenlijk altijd goed in. Van Maarwijk weet dat. En gebruikt hem om die reden eigenlijk ook altijd als invaller. Was hij ook niet de man die uh, toen die wedstrijd in Schotland ja. werd gespeeld. Toen waar eigenlijk die. ook voor het Nederlands zelf niets meer. En voor Schotland heel veel op het spel stond. Speelde hij. En uh, was hij opeens met één actie aan de linkerkant. Uh, de man die de wedstrijd besliste. Misschien dat hij dat nu ook kan doen. We spelen nu echt uh, met een linkervleugel. Spits vind ik altijd leuk. En het is een man die snelheid in het spel heeft. Dus laten we eens kijken of dat nog wat oplevert in het restant van die wedstrijd. Die in ieder geval nog 17 minuten gaat duren. Van Bommel speelt de man aan de linkerkant van het veld. Terwijl direct ook de Zweden gaan wisselen. Is het balbezit bij Pieters. Pieters even terug naar Van Bommel. Van der Vaart vraagt om de bal. Wordt overgeslagen. Bal wordt hard in het centrum van de verdediging gespeeld van de Zweden, waar uh, uiteindelijk uh, de bal uh, met het hoofd beroert. En voordat Huntelaar gevaarlijk kan worden, is Isaacson in balbezit. En die krijgt dan ook nog een vrije trap mee. Krijgen we een wissel aan de kant van de Zweden, waar Wermbloem erin gaat komen. De speler van AZ. En eruit gaat Ola Toivonen, die uh, toch heel weinig krediet heeft, uh, vind ik, uh, in, uh, in Zweden. Want uh, tot nu toe heeft hij, naar mijn idee, helemaal niet slecht gespeeld. En als tegenstander vind je het hem vervelend om uh, tegen Toivonen toe te spelen. Hij is toch de man die op dit moment... Uh, het applaus krijgt vanwege het feit dat hij de derde treffer, misschien wel de beslissende treffer, misschien wel de historische treffer voor Zweden heeft gescoord. Hij moet er toch af. Toeifonen eraf, Wermbloem erin. Ik kan van Toivonen wel zeggen dat hij één keer scoort. En dat kan een hele belangrijke zijn, maar dat hij 200% kansen verprutst. Ja. En dat hij er minimaal nog één en eigenlijk twee had bij moeten maken. Maar je hebt gelijk, zijn krediet hier in Zweden is bij de nationale ploeg niet altijd even groot. Wermblom is natuurlijk ook een tactische wissel. Want is maar je heeft die... er nog wel krediet hè, tegenwoordig in de wereld. <lacht> ja, nou in Zweden valt het geloof ik wel <lacht> meer als je hier omheen kijkt. Ja. Elmander heeft de bal vanaf de rechterkant. Wermblom, die natuurlijk ook wel wat meer dan toi een loper is. die ook defensief nog wel het een en ander in de gaten houdt. Dus tactisch is dat ook wel te verklaren. Die meldt zich nu wel voor de goal. Is een goede kopper ook, laten we dat niet vergeten. En die mag nu in afwachting van een ingooi vanaf de rechterkant daar vrolijk even blijven staan. Ook, want Elm heeft de ballen weer te pakken. Voor de ingooi vanaf die rechterzijde. De bal uh, komt zeg maar, bijna vanaf de cornervlag af. De bal ligt heel diep. En gaat nu voor de pot geslingerd worden. Dan wordt hij bij de eerste paal onschadelijk gemaakt door Van Persie. Die kopt hem weg. Dan moet Hunterlaan naar de bal toe. Loest is er eerder. Dan komt die bal meteen weer terug. Maar laat uiteindelijk Strootman die bal in het duel met een van de Zweden heel slim gaan. Kwartiertje nog te gaan. Doeltrap voor vorm. Ja, kwartiertje nog te gaan. Dat is dus eigenlijk helemaal niet zo lang. Dat het net als elftal staat in Zweden met 3-2 achter. Dat, is, dat hebben we heel lang niet gezegd. Het komt wel omdat we niet zo vaak in Zweden zijn. <laughs> ik, ik zit ook even te kijken wie nou, nou echt heel erg goed zijn bij het Nederlands elftal. Nou ja, kijk, Matthijs speelt altijd zoals hij moet spelen. Bruma doet ook weinig dingen fout. Pieter speelt, vind ik goed. Zeker in aanvallende zin. en heeft het verdedigen totaal niet moeilijk gehad. Van der Vaart speelt aanmerkelijk beter dan afgelopen vrijdag. Van Bommel vind ik wat vlak. Ik vind Strootman bijna onzichtbaar. En voorin doet Huntelaar zijn best en speelt van Persie. Vind ik ook een tot nu toe goede wedstrijd. Maar op een of andere manier is het niet het hele elftal optimaal geconcentreerd. Misschien dat het nog komt in de slotfase. Een kwartier nog te spelen. Pieters, Pieters uh, Huntelaar. Huntelaar uh, moet uh, bij de bal komen. Melberg geeft hem een duw. Schrijft ze zegt niks aan de hand. Kelstroom uh, gaat dan uh, uitverdedigen. Is gevaarlijk. Speelt de bal terug richting Isaacson. Die is met de voeten wat minder goed. Trapt de bal dan ook uh, ter hoogte van de middenlijn naar uh, Van de Wiel. En die houdt de bal dan ook niet echt goed in bezit. Kelstron en Mastorovic samen zorgen voor Zweeds balbezit. En de Zweden kunnen dan uitkomen via Wermbloem. De linkerkant van het veld kan Wermbloem de bal kwijt naar Elmander. Elmander loopt zelf door. Of Wermbloem, maar krijgt de bal niet terug. Die verspeelt Elmander. Dan is hij weer even voor Nederland. Maar heel even eigenlijk. En kan Svensson weer overnemen voor de Zweden. Het gebeurt allemaal op een druk middenveld waar heel weinig ruimte ligt. En Wermbloem nu achter een paasaanloop van zijn AZ-ploeggenoot Elm. Maar te vergeefs, omdat de bal niet zuiver is, en wordt overgenomen door het Nederlands Elftal. De linkerkant Pieters. 77ste minuut. 3-2 voor Zweden. Pieters de middenlijn over. Geeft de bal mee aan Van Bommel. Van Bommel ziet dat Bruma wijst. Als hij naar achteren kijkt, dan heeft hij ook gezien dat de bal naar de rechterkant kan. Daar gaat die bal ook nu naartoe. Naar Van Persie. Van Persie terug naar Van de Wiel. Voor het doel staan van de Vaart en de Huntelaar nu. Te wachten op dat wat komt. Maar wat komt er eigenlijk als de paas nu naar de linkerkant gaat. En uitkomt bij Elia. Nog niet echt gezien in zijn invalbeurt. Nu zou het kunnen. Elia op het punt van het strafhoek biedt. De assistentie is van Pieters. Pieters terug naar Elia. 35 meter van het doel. De voorzet van Elia. Daar gaat Huntelaar de lucht in. Oh. Huntelaar komt net niet bij die bal. Die ploft bij de tweede paal. Eigenlijk net buiten het bereik van de spits. En gaat dan over de achterlijn net een klein tikkeltje te scherp. Ja, en nu wil ik wel eens kijken hoe het Nederlandse helftal tactisch gaat oplossen. Want met het inbrengen van Elia heb je een echte linker spits. En moet je er dus als Pieters juist niet voor zorgen dat je dat gat ook inloopt. Want hij moet de 1 tegen 1 zien te bewerkstelligen. Dat is het gevaar van, van Elia. Overigens denk ik dat Huntelaar dacht dat er wat andere mensen ook achter hem stonden. Want het was helemaal niet zo'n onmogelijke bal die Elia voorgaf. Bal nu bij Pieters die hem terugkoop richting vorm. Vorm naar Bruma. Bruma, terwijl bij het Nederlands al alleen Luc de Jong nog steeds bezig is met een warming-up. In bezit nu Strootman. Strootman naar Pieters. Pieters moet wegblijven dus bij Elia. Elia nu misschien met een actie. Nee, Lustig zit daartussen. Maar die schiet de bal over de zijlijn. En dus moet Pieters snel ingooien en moet dat doen richting Elia, richting Huntelaar. Richting dan maar Matthijs, omdat iedereen voorin gedekt stond. En dus gaat de bal over de middellijn richting Bruma. Bruma met nog maar 12 minuten te gaan. De achterstand van Oranje. 3-2 in Zweden. En aan de rechterkant van het veld van Persie met een driedubbele bewaking aan de bal. Wie komt er overheen? Dat is Van de Wiel. Krijgt hij ook de bal? Ja. Randje strafschopgebied aan de rechterkant. Van de Wiel draait terug. Geeft de bal aan Strootman. Strootman draait. Geeft de bal aan Van Bommel. Van Bommel kan je schieten van afstand. Wil de bal meegeven aan Huntelaar. Daar zit een Zweeds been tussen. En de zoveelste hoekschop voor Oranje. 11 minuten voor tijd. Dan moeten we heel snel tellen. Kom ik op 11. 11-1 is de verhouding. 11-1, je ja, hebt Is de verhouding en uh, die wordt al genomen vanaf de linkerkant door Van der Vaart. En dus maar hopen op een kopbal van, laten we zeggen, Huntelaar Mathijse Bruma van Persie. Want die staan daar. Komt de bal op het hoofd van een van de Zweden. Weggekopt. Dan wil Elia van afstand schieten. Maar is er een overtreding gemaakt? Duwen. En komt er een vrij schop voor Zweden aan. 11 minuten nog te gaan. Luc de Jong gaat direct ook een Interland extra achter zijn naam krijgen. Hij gaat direct binnen de lijnen komen bij de stand. Nog steeds 3-2 in het voordeel van de Zweden. En uh, Nederland gaat dus uh, nog wat meer uh, de bal voor inpompen. Ik hoop alleen dat uh, Huntelaar Hunterlaar blijft staan en dat we dus een uh, extra spits erbij krijgen. En niet een spits voor een spits. Isaacson uh, gaat de bal uh, naar voren trappen. Daar zit niks anders op. Want als hij naar nou achter trapt dan denk ik dat hij in YouTube komt. Is die bal uh, heel ver naar voren met uh, een overtreding gemaakt tegen Van Bommel. Wermbloem uh, die wil haasje over. Maar daar uh, heeft Van Bommel bij deze stand absoluut geen zin in. En dus is het balbezit er voor uh, Matthijsen. Matthijs speelt de bal naar Van der Vaart. Van der Vaart vanuit de achterste linie speelt de bal door. Doet dat via de, de ja, tussenpersoon Strootman zou je kunnen zeggen. En Strootman, zoals gezegd, niet echt gezien in deze wedstrijd. Laat het over aan Van der Vaart. Die goed open naar de linkerkant, naar Elia. Elia neemt de bal aan op de borst. Draait naar binnen. En uh, krijgt dan twee mensen voor zijn neus. Kan de bal terugspelen naar Pieters. Terwijl Luc de Jong nog de laatste aanwijzing krijgt. Ik denk dat hij voor Van der Vaart komt. In de rol die hij bij Twente ook vaak doet. Daar zeg maar in de rug van Janko. Nu misschien hier in de rug... Of in feite wel naast Huntelaar. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk een optie zijn. Ik ben benieuwd wat ze hebben bedacht op de bank van het Nederlands Elftal. En de rechterkant heeft oranje bal bezit vier van de wiel. Gaan of, haal, de of halen gewoon lekker een lekkere bek uit. Hè? Ja, dat kan ook nog. Dan, dan ga je het helemaal opengooien. En zeggen we doen het nu van bank. Dat zou je ook een keer kunnen uitproberen. Elia aan de linkerkant wil weg, maar komt niet langs Loestie. Omdat hij met een sliding de... Voor dat de bal buiten gaat. Nederland zelf dan gooit in. Luc de Jong meldt zich bij de vierde official. Wil dan ook wel het veld in. Maar we zullen toch nog even moeten wachten. Omdat de Oranje de ingooi zo snel genomen heeft. Dat de bal alweer rolt. Elia vanaf de linkerkant van het veld. Oeh mooi. Twee man kwijt. En dan even vastgepakt door Svensson. Vrije schop op 25 meter van het doel. En daar komt dan de wissel. En dan is de vraag wie halen we eraf. Het antwoord is Strootman. Ja. En dat betekent dus van de vaart normaal gesproken nu een halve linie naar achteren. Denk ik dan maar. En Strootman daar. Van de Vaart komt nu ook even vragen bij Van Maarwijk. Wat is het idee? Dat moet het dan bijna zijn. Van de Vaart zeg maar naast Van Bommel voor het gemak. Ja, en daarmee Strootman op. in feite in de buurt van huntelaar Ja, kan ook zeker. Want uh, zo vaak komen de Zweden niet meer op de Nederlandse helft. De vrije trap uh, waar uh, zowel Van der Vaart als Van Bommel zich uh, voor melden. Is op 25 meter van het doel van Isaacson. Een meter of tien van de zijkant af. De bal van Van der Vaart wordt voorgegeven. Valt uit de 16 meter en wordt weggewerkt door Elm. Overnaam met hoogte van de middencirkel is bij Pieters. Opgejaagd van de wiel. Moet hij die bal even terugspelen richting Pieters. Pieters naar Van Bommel. Van Bommel met de ruimte voor zich. Nee, die krijgt de bal niet. Want Van de Vaart zit ertussen. En van de Vaart snoekt de bal van de voeten van Van Bommel af. En speelt hem dan richting Bruma. Bruma van de wiel. 10 meter over de middellijn. Nog te spelen dus een kleine 10 minuten. Achterstand voor Nederland. 3-2 voorsprong voor de Zweden. En het balbezit voor Pieters. Het is moeilijk. Het zal moeilijk zijn om een gat te vinden in de defensie van de Zweden. Zeker als je zo lang probeert de bal rond te spelen. Dus er moet een actie komen. Die komt er van Elia. Elia met een goede voorzet. Isaacson pakt hem. Makkelijk voordat er überhaupt Nederlander bij kan komen. Met name Huntelaar. En zo tikken de minuten weg en ziet het ernaar uit dat Nederland onder leiding van Van Marwijk naar de derde nederlaag gaat. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Australië, de WK-finale tegen Spanje en dus deze wedstrijd. En dat zal hij vervelend vinden. Dat denk ik ook. Tegelijkertijd, terwijl Elman er nu weggaat en Matthijs moet uitkijken, maar heel goed het lichaam gebruikt. En uiteindelijk ziet dat Elman er een overtreding maakt in de poging vlak voor de achterlijn nog een in balbezit te komen. Je kan ook zeggen, en dat hebben coaches ook nog wel eens... dat je een keer een nederlaag kan leiden in een wedstrijd waarin je hem kan hebben... om in ieder geval de ploeg weer totaal op scherp te krijgen. Want als je alleen maar blijft winnen, komt er ook een moment dat er wat laconiek... Uh, kan worden in zo'n ploeg en dat je denkt dat komt allemaal wel goed. Maar we moeten bijvoorbeeld uh, weliswaar na de wedstrijd tegen Zwitserland uh, uit tegen Duitsland. Dat is een wedstrijd die ook gewoon kan verliezen. Ja, en weet. Uh, wat dat betreft, uh, hoef je het ook niet op te zoeken. In ieder geval uh, spelen we ruim 82 minuten en staat uh, Zweden op een voorsprong. Zweden dus daardoor uh, rechtstreeks naar het EK. Maar komt er nog wat in de slotfase? De Zweden proberen het hebben niet echt uh, meer de kracht en de overtuiging om iets te doen, hoeven dat ook niet. En Nederland mist ook iets, namelijk het raffinement om de boel open te spluiten. Is dat misschien dan nu een mogelijkheid aan de rechterkant van het veld? Uh... Van Persie zegt tegen Van de Wiel dat hij buitenom moet. Maar doet het zo omzichtig uh, dat het uh, bijna is alsof er, alsof er een tram uit de remise komt. Is het nu uh, met Van Persie uh, de man die zich vastloopt? Kunnen de Zweden eruit komen? Doen dat via Elmander? Speelt die bal heel slordig? Kelström kan er niet bij komen. En gebaart dan ook van, uh, jongen, jongen, wat geef jij voor een bal? Dat is nog niets vergeleken bij de meneer die naast me zit en volgens mij van de Zweedse voetbalbond is. Die alles en alles bekritiseert van wat er gebeurt. Wegwerpgebaden maakt naar alles en iedereen. Maar het zich toch ook moet realiseren. Dat zijn ploeg, de Zweedse formatie, op dit moment uh, bijna op het EK in Polen en Oekraïne is. En dus uh, de nummer 2 van uh, de wereld uh, aan het verslaan lijkt. De bal bezit nu voor Bruma en de ruimte is er voor Pieters. De laatste keer dat Nederland dicht bij een uitschaf, dicht bij een nederlaag was. Maar op de valrepen toch nog het schip vlot trok, was in de uh, Uruguay. Toen in de slotfase Suarez 1-0 maakte. Maar in de allerlaatste seconde kuit nog 1-1. Zit dat scenario er voor Nederland ook hier in uh, Stockholm in? 3-2 voorsprong voor Zweden. 84 minuten gespeeld. En dus weinig tijd. Wermbloom met de handen omhoog, zegt ik word vastgehouden. De balbezit is alweer voor het Nederland zelf. Al, en als de scheidsrechter niet fluit, dan is dat. Uh... Ook balbezit waarmee je wat kan en waarmee je verder mag. Van de Wiel. Van de Wiel Huntelaar. Terug naar Van de Wiel. Terugte van de middenlijn. Van de Vaart aangespeeld. Beweging bij Luc de Jong. Gaat de bal niet naartoe. Die gaat naar de buitenkant. Naar Elia. Die hem aardig aanneemt. Dan toch Loestie langs hij krijgt. de Bal over de zijlijn. Ingooi voor het Nederlands Elftal. Pieters zoeken. Ja, er staan er nu 3-4 voor het doel. En er staat er eigenlijk 3-4 achter. Maar op het middenveld staat niemand meer. Dus moet de bal terug naar Van Bommel. Van Bommel naar Van de Vaart. Die krijgt bezoek van Wermbloom. Krijgt een tikje. Vrij schot voor Oranje. Ja, en Wermbloom, de medische staf van AZ, krijgt enige zorg. Want Wermbloom is binnen een paar minuten al geblesseerd. Die loopt... Een beetje te trekken met het been. Terwijl Nederland nu via Van Persie een balbezit probeert te komen. Maar dat lukt niet. Want er is wel degelijk een overtreding van Larsson. Die Van Persie vasthoudt. En het Zweedse publiek en de bondscoach. En iedereen staat op en de man naast me zegt volstrekt logisch. Balbezit in ieder geval voor Van Persie. Van Persie naar Van der Vaart. Van der Vaart met een lichaamschijnbeweging Die geeft een schot. Nou ja, dat is een belachelijk schot. Een schot van een meter of 30, dat ook Dito hoog over het doel gaat. En zo tikken de minuten weg en op vijf minuten van het einde lijkt het dus allemaal gebeurd. Zweden rechtstreeks en Nederland met uh, een nederlaag. Natuurlijk een goede serie, 10 gespeeld, 27. Mag je mee naar huis komen en daarmee kwalificeer je ook ruim. Maar het is uh, onbevredigend om uh, nou juist in zo'n laatste wedstrijd niet te winnen. En dat is meer te wijten aan het feit uh, de, hoe de opvatting is van het Nederlands elftal dat Zweden zo fantastisch speelt vanavond. Balbezit voor het Nederlands elftal. Nee, een overtreding. Pieters en Van Bommel nemen Wermbloem even in de tang. En zo uh, gaan we de slotfase in met nog een uh, trap van Ver. En die gaat er bijna in. Het is uh, een vrije trap van Elm. 10 meter over de middenlijn. Vorm staat voor zijn doel. En Elm met zijn fabelachtige traptechniek slaagt er bijna aan om Vorm te passeren. Wat een geweldige vrije trap. Maar ook een katachtige reactie van Vorm. Terwijl iedereen nog staat te kijken, tikt hij de boven corner. Dat betekent dat hij erg goed oplet, de keeper. Want dat was echt nog zo'n zo makkelijke bal. Ik denk dat die bal nog via de bovenkant van de lat uiteindelijk het doel uitstuitert. Hoekschop voor de Zweden. Nou is Nederland er dus in 12-11 hoekschoppen niet in geslaagd om ongelooflijk gevaarlijk te worden. Dit is de tweede van de Zweden. Kijk of zij dat kunstje wel verstaan. Met bijvoorbeeld Wermblom. Nee, bal in de handen van Vorm. Die stompt. De bal het straks op het weer uit. Dan komt hij aan de rechterkant. Nou ja, niet dus voor de voeten van Svensson. Die had hem wel kunnen binnenhouden, maar laat hem lopen. Ingooi voor Zweden bij Zweden uiteraard niemand bereid om daar naartoe te komen om dat snel te doen. Loestisch zegt, uh, zal ik het dan doen? Was het hier? Of was het verder? Ik heb hier wel de bal gevonden, maar geef hem toch aan Elm. Die moet dan weer van de andere kant komen om de ingooi te nemen. Zo heeft 22 seconden gewonnen. En komt de ingooi toch nog in de richting van Elmander. Die verspeelt hem in de drukte. Uitvereniging van Oranje. bal bezit voor Huntelaar. Verspeelt hem op zijn buurt in de drukte. Elm weer weg aan de rechterkant van het veld. Elm met Elmander. Elmander krijgt de bal. Aan de rechterzijde met Pieters in duel. Elmander probeert daar tijd te winnen bij de kornervlag. Bal binnenhouden. Lukt dat ook nog? Nee. Bal buiten geweest. Doeltrap voor vorm in het, uh... In de, in de chaos eigenlijk in deze stoffase is dan een van de Zweden gaan liggen. Is dat Wernblom? Nee. Die trekken beet ook nog maar weer ergens anders. Er is ook een van de Zweden gaan liggen net buiten het strafhofgebied. Dat ja, is Kelstreum. En die wordt nu door de scheidsrechter of rent geholpen. Of het allemaal echt pijn, moeilijk, en, enzovoort is. Dat valt te bezien. Of dat de Zweden wat theater maken in de hoop. Dat dat ze net over de streep gaat trekken in de richting van het EK. Dat lijkt me wel. En dat, uh, ja, dat is nog te, te begrijpen. Ook. Dat was meer zwakstreum denk ik. Is het balbezit nu uh, voor Van Bommel aan de linkerkant van het veld bij Edia? Elia met twee man bij zich. Gaat uh, langs Lustig. Moet die bal goed gaan voorgeven, maar had dat meteen moeten doen. Want nu wordt hij omsingeld. Misschien dan nu Pieters. Terwijl uh, er uh, gevraagd wordt om de bal bij de penalty-stip, is het Luc. Uh,